Al twaalf weken voeren schoonmakers actie voor hoger loon... meer respect voor het werk en een lagere werkdruk. Gistermiddag bezetten zo'n 1500 schoonmakers... een gedeelte van het Centraal Station van Utrecht. De schoonmaak-CAO geldt voor 150.000 werknemers. De politie gaat volgende week donderdag staken in de vier grote steden. De actie in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht duurt vier uur. Agenten blijven wel beschikbaar voor spoedgevallen. De vakbonden voeren al weken actie voor een betere CAO... De agenten eisen onder meer een loonsverhoging van 3%, een goede overgangsregeling voor de pensioenen en afspraken over hun rechtspositie. De actie van morgenavond tijdens de voetbalwedstrijd Go Ahead Eagles Den Bosch is door de rechter verboden.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 We zijn weer terug bij Langs de Lijn. Het is drie minuten over tien op deze 29 maart 2012. En we zitten halverwege de wedstrijd tussen AZ en Valencia. Tussenstand 1-0, doelpunt te maken. Theodore uh, Holman zou ik bijna zeggen. Nee, uiteraard, Brad Holman. We gaan nu naar de muziek. En het is een mooi nummer van Got you. Somebody That I Used to Know. 1, 2, 3, 4.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 Maar daar zullen we u niet meer lastig vallen. Want wij gaan gewoon snel naar de tweede helft van AZ Valencia. NBN Bas in Paso-Dobel met de 1-0 voorsprong voor AZ. Op de achtergrond nog ACDC. Misschien is het wel de voorgrond trouwens. Dat staat vrij hard. en De bal ligt al uh, klaar voor de middenstep. Zodat AZ kan gaan aftrappen voor de tweede helft. Maar de DJ heeft er blijkbaar zin in. En waarom ook niet met Highway to Hell? Misschien bevindt Valencia zich daar wel op. Want uh, na 25 minuten staat AZ met 1-0 voor door die... Weergaloze goal van Holmen en nu kan de muziek weg en is de wedstrijd weer in gang gezet. Er is niet gewisseld. Beide elftallen zijn met dezelfde spelers het veld opgekomen. De weergaloze goal van Holmen. Een hoekschop voorbij de tweede paal. Ineens met heel veel gevoel en beleid uit de lucht in de kruising aan de andere kant. Mooie zie je ze eigenlijk zelden. En dat uh, heeft AZ misschien wel over het dode punt heen geholpen. Het dode punt waar de ploeg zeker in het begin van de wedstrijd toch wat last van had. Want toen liep het allemaal niet op rolletjes. Nu wel in de tweede helft. Want AZ is met ballen al op de helft van Valencia aangekomen. En probeert Elti door de bal voor te krijgen. Dat lukt ook nog. Poetson geeft hem door. Maher, bal in het zijn Dat is jammer. Was een, uh, misschien had hij hem uh, terug moeten trekken. Want dit was een onmogelijke hoek. Met een fatsoenlijke keeper in het doel om hem uh, er van daaruit in te krijgen. Maar de poging... Zeker het goede werk van Eltidoor. En het prachtige paasje binnendoor komt bij Maher terecht. En net aan de verkeerde kant van de paal gaat die bal er dus niet in. Maar AZ lijkt inderdaad een beetje... ...de schroom van zich af te hebben gegooid naar dat doelpunt. Ja, makkelijk gezegd, we zitten een half uur in de tweede helft. En het doelpunt viel een halve minuut voor het einde van de eerste helft. Nu een overtreding gemaakt door Maher. De kijken, leren ik je zo meteen na. Als de grote... Dan doen we daarna fetus strikken. Ja, dat diploma heb ik wel al gehaald. Balbezit voor Valencia aan de rechterkant van het veld. Linkerkant, uh, nee hoor, De uh, bal gaat diep in de richting van Alba, die even is overgestoken van de linker naar de rechterzijde maar buitenspel staat. De grensrechter staat met de vlag omhoog. En uh, AZ krijgt een vrij schop in het begin dus van het tweede bedrijf waar Klavan achter de bal staat. De bal ligt een meter of vier buiten het strafschopgebied van AZ. Daar wordt hij uh, door Klavan nu naar voren geslingen. Dan moet Elti door de lucht in. Dat... Dat kan hij wel doen, maar Topal kopt al 4 meter daarvoor de bal weer de andere kant op. Soldado wordt afgetroefd in de lucht door Klavan. Elm kopt een bal door. Maarten Martens of Holman is dat doet dat. En dan komt hij wel toch bij Fekuli terecht aan de rechterkant van het veld. Die draait naar binnen. Handige beweging, nog een handige beweging. Daarmee is hij Elm kwijt, maar omdat hij er eigenlijk nog een keer langs moet... nadat Fekuli de verkeerde kant op draait, kan Elm toch nog een voetje tegen de bal zetten. En een ingooi is waar Valencia het mee moet doen. Doet dat aan de rechterkant een meter of 5, 6 van de cornervlak vandaan de zitpal, zo goed. Dus en moet Maher ook nog even wat herstelwerkzaamheden uitrichten. Verrichten. En doet dat goed? Klein duwtje? Ja, daar krijg je nu de vrije trap voor tegen. Hij gaf een klein duwtje aan zijn tegenstander en dat betekent de vrije trap voor de heren uit het zonnige Valencia. Hier is het een stuk kouder dan daar, heb ik begrepen. Graatje of 8, 9 in het Avalstadion. Waar de stemming er goed in zit. Ik zie heel veel mensen aan het warm lopen. Ik zie Ruud Boymans onder andere lopen en volgens mij is dat de kleine Wijnaldum en Valkenburg. Die zijn allemaal aan het warmlopen om even de spieren te ontspannen. Want er is nog weinig uh, noodzaak om te wisselen voor Kertjauw Verbeek. Zeker niet omdat de bal nu weer in bezit is van AZ. Wel via ja, een inworp aan de linkerkant van het veld voor Paulsen. Met uh, Wijnaldum die al noemde en ook Thomas Lam. Wat jonge mensen op de bank van AZ waar bijvoorbeeld Reinen en Ortis met een wedstrijd van jong AZ gebaseerd zijn geraakt tegen Groningen. Daar was Verbeek ongelooflijk boos over dat hij, om het in de woorden van Verbeek te zeggen, de wedstrijd zijn uitgeschopt. Ja, dat hoort er dan blijkbaar ook allemaal bij. Maar zo is je selectie plotseling wel dunnetjes. En krijg je dus jongelingen op de bank. Terwijl bal de verkeerde kant op kopt. Die wordt onderschept. En Feghulli mag ermee vandoor aan de rechterkant van het veld. Soldado voor het doel. Alba komt erbij. Alba kan niet koppen omdat Marcelis dat doet. Maar die kopt er wel eigenlijk weer recht terug naar Feghulli. Waar die vandaan kwam. Dat lijkt me niet zo handig. Dan komt er nog een voorzet. Die wordt dan door Clavan weggekopt. En opgevangen door Martens. En dan verwerkt door Holmen, die in één keer probeert om de bal bij Elty door te krijgen. Dat lukt wel, maar die moet met een sliding dat de bal terugt van de middenlijn om hem binnen te houden. Verlengt hem wel. En daarmee is hij de bal onherroepelijk kwijt ook. En balbezit dus voor Valencia. Nu richting de linkerkant, Kino Costa, de Argentijn. Hij heeft de bal even teruggepeeld naar Dealbert, de Spanjaard. Een ervaren... Centrale verdediger van 29 jaar gaat uh, Valencia nu uh, fors in de aanval. Uitkijken geblazen, de soldaat nog heeft de bal opzij. En daar komt de AZ goed weg. Het was een mooie aanval van Valencia. Levert uh, niet meer, maar ook niet minder op dan een hoekschop. Omdat het schop van Hernandez geraakt werd uh, door mooi zonder en over het doel ging van Esteban. De hoekschop, en als ik uh, goed verteld heb, nummer 5 in deze wedstrijd voor Valencia. En dus mag de AZ-verdediging zich opnieuw bewijzen. In het kamp van Valencia zijn bijna na de loting... AZ en PSV vergelijkbaar, alleen AZ verdedigt beter. Dat is in ieder geval te dusver uh, zo gebleken. Na 50 minuten nog uh, geen goal voor de Spanjaarden. Estimbal, oh ja, nu heeft hij het wel heel moeilijk. Die bal blijft dan hangen bij de eerste paal. Er gaat dan opnieuw over de zijlijn. Ik denk dat Paulsen daarbij is en dat ook mooi Sander bij de eerste paal nog staat om die bal een laatste zetje te geven. Maar Esteban heeft een soort ja, bal weggestomd maar hem verkeerd op zijn knokkeltjes gekregen. En daarmee is dus opnieuw een hoekschop voor Valencia. En de Vijfmans Luchtmacht kan daar dus blijven staan. Nu wordt de bal die te laag is weggekoppeld, de eerste paal door Elm. Opnieuw opgevangen door Valencia. En dan gaat hij de 400 de zijlijn over en moet de Spaanse ploeg genoegen nemen met een ingooi. En zeg maar een meter of 10-12 bij die corner vlag vandaan, aan de rechterkant. En uh, dat gaat gebeuren door uh, Baranga. Barangan, de rechtsback die heeft de bal gegooid. De bal komt voor het doel uit. Kijk, hoi, blazen. Doelpunt voor Valencia. Dit is een mooi hoor. En uh, volgens mij is het Topal die daar nog stond vanwege uh, die hoekschoppen. Die de bal op het hoofd krijgt en buiten het bereik van Esteban in uh, het uiterste hoekje kopt. En Topal zorgt dus voor dat hele belangrijke doelpunt voor Valencia, namelijk de gelijkmaker... En een uitgescoord doelpunt. Ja, daar wordt uh, Marcellus toch uh, uh, afgetroefd. Hij staat achter de man, achter Topal. En Topal die kopt de bal in de hoek. En Esteban kan er gewoon niet bij, ondanks de vrije duik. En zo staat het 1-1 na vijf minuten spelen in de tweede helft. Sowieso is uh, Topal een kop groter dan Marcellus. Maar het lijkt wel, als naar de herhalen kijk, alsof Marcellus geen idee heeft dat er iemand in zijn rug staat en kan komen. En dan ben je eigenlijk als verdediger al geklopt. Het is een uh, hele dure tegengoal. 1-1. Dat verandert de zaak aanzienlijk na de fraaie treffen van Holmen in de slotfase van de eerste helft. Nu aan het begin van de tweede, namelijk na 51 minuten de gelijkmaker van de Turk, Topal. Mehmet Topal. Mooi Sander nu opgejaagd door Feguli. De bal gaat terug naar de keeper. En Esteban geeft hem dan weer een slinger naar voren. En nou hoop ik voor AZ dat ze nou niet weer in hetzelfde, zeg maar wat paniekerig spelletje voor van de eerste 15 tot 20 minuten. AZ wil en moet naar voren weer via Maher. Die een paasje geeft naar de rechterkant. De bal wordt onderweg aangeraakt. En levert dan de Alkmaars ploeg. een gooi op diep op de helft van uh, Valencia. Die bal via Elm. En Maher die raakt hem in de drukte kwijt. Elm komt opnieuw. Die gaat wel langs zijn tegenstander. Maar vergeet vervolgens de bal mee te nemen. En dat is niet zo handig. Nee, want uh, AZ heeft nog wel balbezit nu. De bal gaat wel over de zijlijn, want uh, Goedmoedson kan hem niet binnenhouden. Eens kijken hoe AZ deze klap weer kan verwerken. Nou heeft AZ uh, ervaring met klappen die verwerkt moeten worden. Denk aan de uitwedstrijd tegen Udinese. Binnen een paar minuten penalty tegen en met tien man. En uh, een geweldige wedstrijd verder gevoetbald. De, het, uh, de trainer is een oude bokser ook, hè, dus die weet dat wel letterlijk. Ja, moet... die houdt wel van uh, uh, keihard uh, uh, voor je gezicht. Uh, uh, Dreunen krijgen en dan weer opstaan. Elm neemt de vrije trap. Die stond voor AZ. Maar neemt hem niet goed genoeg. Te scherp. En de bal komt in de handen terecht van Diego Alves. De keeper van Valencia. Zoals het in de topsport hoort is het niet zozeer zaak. En de vraag over hoe vaak je naar de grond gaat. Maar de vraag altijd hoe vaak je weer opstaat. En dat is wat AZ dan nu zal moeten laten zien. Na 52,5 minuut 1-1. Dat is dus een flinke tegenvallen. Balbezit voor Valencia. AZ probeert nu de rood van de middenlijn druk te zetten, maar vergeet de linksback mee te lopen. Mathieu die krijgt nu de bal. Een dubbele 1-2. Daar komt Mathieu en daar komt dan ook Marcellus. Die de bal met een sliding van de voeten van de linkervleugelverdediger afplukt. Nou dat doet hij nou behoren. Maar hij geeft wel een, ik denk, hoekschop weg of was het ingooi? Nee, hoekschop. nee hoekschop. Die bal komt bij de cornervlag euh, dicht daarbij in de buurt. Over uiteindelijk dus de achterlijn. En de corner gaat getrapt worden door Tino Costa. En uh, nou ja, dit zijn dus gevaarlijke momenten. Dat hebben we dus zo even gezien. Weliswaar niet rechtstreeks, maar uit een rebound zeg maar, van een hoekschop. Maar de hoekschop neemt Valencia gek genoeg er elke keer weer kort, ook nu. Ja, want de bal gaat wel terug naar Tino Costa en die geeft een voorzet. En Esteban met het lange lichaam naar de grond. Kan de bal uh, van de grond afplukken. Maar het zag er weer gevaarlijk uit. Overigens, Valencia wel erg sterk met die twee backs die constant opkomen. Barragan en Mathieu. Dat brengt AZ vaak in de problemen, ook het storen van de spitsen. Nu is het Martens die van de bal gelopen En daar, nadat hij de bal kwijtraakt, een overtreding maakt. En die overtreding is op Jordi Alba. En dus een vrije trap in de middencirkel voor Valencia. Tino Costa staat daar natuurlijk weer bij, want hij neemt bijna alle vrije trappen. En nu uh, zit daar Klavan tussen, maar weer is die afvallende bal voor Valencia. En is het levensgevaarlijk? Ja, nu gaat er iemand liggen van Valencia en die wil een penalty hebben. Uh, dat is uh, natuurlijk, uh, ik denk dat het Barangan is uh, die doorgelopen was en uh, de penalty wil hebben. Inderdaad, Barangan. Maar hij krijgt hem niet. eens kijken wat er gebeurt. Nou, er gebeurt niet al te veel. En dus uh, heeft hij dat goed gezien voor het eerst, uh, Atkinson. Geen familie van Rowan. Die uh, geen penalty gaf en AZ even in balbezit, Maar AZ heeft het moeilijk in deze fase. Topal Barragant, combinatie aan de rechterkant. De bal krijgt de bal terug de rood van de middenlijn. Wil wegdraaien bij Elm. Draait terug op de eigen helft. Geeft de bal weer terug aan Barragant. Die nu naar binnen dribbelt met de bal aan de voeten. En dan de opening zoekt aan de andere zijde bij Mathieu vindt. Mathieu kan de bal verlengen naar Alba, de van de middenlijn. Die heeft twee driftige bewegingjes. Maar schrik blijkbaar van de aanwezigheid van Marcellus. want kiest voor de bal terug. Die komt uiteindelijk terecht bij de doelman. Diego Alves. De Braziliaan. die uh, zonder enige druk. Ook nu zegt Topal, doe maar rustig aan. De bal kan uh, trappen en kan uitkiezen waar hij naartoe moet. Die komt op het hoofd van Feguli. Feguli naar Soldado. Die wil wel doorkoppen. Alba komt niet langs Mooi Sander. De bal stuitert door in de richting van de keeper van AZ. Esteban, die trapt. Marcellus doet het goed in het duel met Feguli en wint. Want de bal komt dan vervolgens nog terug ook. Dan moet Marcellus weer aan de bak en wint die opnieuw. Dat kost van een ingooi. Dan moet AZ na 55 minuten wel weer terug. In en rond dat eigen strafgegroep. 1-1. Dat is de stand. De goal van Holmen vlak voor rust. Prachtige goal. En de gelijkmaker van Topal in minuut 51. Dat was ook een mooie, moeten we de eerlijkheid ja. Gebied ons dat te zeggen. Als er weer een balletje van Mathieu naar voren komt. Goede bal. Maar net is het uh, uh, mooi zonder die ertussen zit. Maar AZ, ik zei het al, zit in de problemen. Komt er helemaal niet meer uit. Nu ook bal weer zomaar ingeleverd uh, aan uh, uh, Valencia via Ricardo Costa. Die de bal breed geeft. En, uh, Valencia uh, ruikt bloed en wil graag die tweede maar meteen op het scorebord brengen. We zitten in de 56e minuut van de wedstrijd. 11 minuten na rust. 1-1 de stand, het bal bezit Valencia. En, uh, met name via de linkerkant komen Mathieu en Alba. En uh, ook uh, steeds die Veguli. Uh, uh, heel gevaarlijk in de buurt van Marcellus, die kijkt. Naar die mensen om hem heen. En weet eigenlijk niet goed wie die allemaal moet gaan nemen. Want Groep Moetson uh, uh, verdedigt niet echt lekker mee. En dat betekent dat er steeds een mannetje meer situatie is aan die linkerkant. En daar wordt ook steeds naar gezocht door Valencia. Ook nu weer. Balbezit voor de Spaanse ploeg. Tidor stoort. Bal gaat terug naar de keeper. Tidor blijft dan maar staan. Ziet ook dat, uh, dat storende werk dat die verrichter niet zoveel zin had. Omdat hij de enige was. Dan komt Diego Alves. De keeper weer met een trap naar voren. Die moet dan weer weggekomen door Palsen. Die doet dat halfbal. Blijft eigenlijk een beetje in dat duel hangen. Dan krijgt hij nog een kans, dan komt hij de bal naar de doelpunten maken van Valencia. Topal. Die geeft hem in één keer mee. Is dat geen buitenspel? Is dat geen buitenspel? Nou blijkbaar niet voor Barragan die de bal kan aannemen. En dan wordt hij teruggelegd. Soldado schiet in de korte hoek, maar de redding is daar van Esteban. Ik denk dat Pablo Hernandez wel buitenspel stond. Maar ja, niet deed hij mee aan het spel. En als Barragant daar niet buitenspel stond. Ik heb de indruk dat de grens dat goed gezien heeft. Dan. Uh, ja, hij ging er eigenlijk al toe. Hè? Dat, ja, dat is natuurlijk zo'n. Uh... Ja, als je er vanaf blijft. Ja, nee, dat is waar. Uh, het is in ieder geval een hoekschop naar die uitstekende redding, overigens. Van Esteban. Hoekschop nummer 8 voor Valencia. Vanaf de linkerkant, waarschijnlijk weer kort genomen. Want Tino Costa staat daar. En uh, is dat uh, Bardagan die erbij staat? Ik denk het wel. En dan uh, is het nu Costa die hem toch uh, voor het doel probeert te slingen. lukt niet. Oeh, dat is gevaarlijk, zegt Soldado die de bal uh, licht aanraakt. En die bal gaat gewoon zelf richting uh, onderkant lat. En het is dat Esteban daar nog een handje tegenaan heeft. En de volgende hoekschop weg heeft gegeven. Die is wel kort genomen. Costa met het schot. Maar dat gaat hoog en ver. Langs het doel. Dermate ver dat hij niet eens de achterlijn bereikt. Want de bal zeilt over de zijlijn. Maar dit waren weer goede mogelijkheden voor Valencia. Het staat nog 1-1. Ja, en dus Soldado die zich maar weer eens laat zien. Hij is eigenlijk pas. 26 is natuurlijk altijd wel in de buurt van het Spaanse elftal geweest. Nou is hij daar de afgelopen vijf jaar nauwelijks meer voor geselecteerd. Tot een paar weken geleden toen Spanje oefende tegen Venezuela en heel veel mensen geen zin hadden om mee te doen. Toen deze Soldado weer eens mee, toen kwam hij in de rust in het veld. En toen maakte hij in dat ene helftje dat hij gespeeld heeft in de Spaanse ploeg na vijf jaar meteen maar drie. Om aan te geven, kijk heren, ik ben er ook nog. Dus als jullie me nog nodig hebben straks, dan weet je me te vinden. Kortom visitekaartje afgeven. Maar hij is goed, want hij is, euh, nou ja, dat zagen we die momenten van zo even, eigenlijk ook al zijn er geen kansen, toch dicht bij goals. Daar komt Pablo Hernandez, daar komt Valencia opnieuw vanaf de rechterkant. Bal via de arm van een van de AZ-spelers het strafgebied binnen. Valencia appelleert, maar daar geeft geen scheidsrechter als hij goed is opgeleid een strafschop voor, want daar kan de verdediging van AZ niks aan doen. Counteren wil AZ via Goedmoestel, maar die speelt de bal terug en daarmee is de vaart er weer uit. Ja, Marcellus, Elm. En zo moet de, aanval, de volgende aanval weer worden opgezet. Uh, gaat Klavan uh, uh, lopen met de bal naar Paulsen. De man uh, die de bal tegen de elleboog kreeg. De voorzet en daar niets aan kon doen. Uh, Paulsen bal de diepte in naar Altidore. Altidore krijgt hij de bal onder controle. Nee, maar speelt de bal slim via tegenstander over de zijlijn. Inmorp snel genomen naar Holmen. Holmen, dat doet hij anders nooit. Maakt een prachtige uh, goal in de eerste helft. Maar die goal is uh, door Topal... Alweer te niet gedaan, in 1 de stand. Met Marcelus met de voorzet richting, ja, richting wie? richting Holmen. Maar de keeper zit er voor tussen Alves, plukt de bal. En geeft hem meteen met een swing naar voren richting Soldado. Soldado wordt van de bal gezet door Clavan die hem speelt naar Esteban. Soldado loopt door, Esteban voelt dat hij weinig tijd heeft. Tegen de middenlijn aan legt hij de bal aan de linkerkant van het veld neer. had net een pech dat daar niemand stond. Omdat Paulsen alweer verder was teruggelopen en Holmen daar nog niet was. Zo gaat de bal over de zijlijn en komt er een ingooi voor Valencia. Van hun rechterkant verleggen ze dan naar de linkerkant. Nou ja, toch maar weer terug naar Topal. Topal opent dan wel naar de linkerzijde. Daar staat Alba klaar. Dan moet Marcellus weer aan de bak. Alba wil de bal meegeven aan Mathieu. Maar Mathieu, de Fransman, de linksback, krijgt de bal niet mee. Gaat over de zijlijn. Een ingooi wel voor Valencia. Genomen inmiddels. En teruggegooid naar Tino Costa de Argentijn. En die gaat weer helemaal terug. Naar uh, Delbert, Delbert, naar de keeper, naar Diego Alves. Ja, jammer van dat uh, doelpuntje van Valencia. Ja, dat hoort er natuurlijk bij in het uh, voetbal. Maar als je thuis uh, een clean sheet kon houden, dat zagen we tegen Udinese. 2-0, de thuiswedstrijd, 2-1, verliezen uit. Dan uh, heb je toch uh, hele goede mogelijkheden. Nu is het 1-1, gaat de bal weer in de diepte in. Mathieu, Mathieu, eens kijken hoe zijn techniek is. Nou, ongeveer net zoals die van mij. Want de bal gaat over de achterlijn. Via het scheenbeen van de Fransman, die uh, wel een uh, goede verdediger is. Maar dit was te veel van uh, het goede aan hem gevraagd om de bal vanuit de lucht dood uh, te leggen. En dus mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen. Het is even een, uh, een, een status quo, om het uh, zomaar te noemen in deze wedstrijd. En het is uh, wachten wat AZ kan doen. Die klap van dat, die gelijkmaker, daar moeten ze nu toch wel zo'n beetje overheen zijn. Ja, ze mogen tegelijkertijd ook in die wat lastige fase daarna de doelman Estibal Esteban danken, danken. Omdat hij toch weer een paar aardige reddingen op zijn naam heeft. Zoals in de eerste helft ook al. Het ontwikkelt zich toch uh, nog altijd goed, vind ik, deze keeper. Terwijl nu AZ wil aanvallen over de linkerflank. Daar is plotseling veel steun van ook Paulsen. Dan komt de voorzet van Martens. Elthidoor duwt nu zijn tegenstander weg. Maar komt evengoed zelf niet bij de bal. Nu is de tegenstander boos. Dit heeft dan... De grens of de scheidsrechter ook niet gezien. Nou kan de verdediger er een keer om lachen. Wat dat betreft is hij wel consequent, die Atkinson. Want je kan elkaar dus vrolijk ondersteboven duwen in dat strafschopgebied. Of je nou aanvaller of verdediger bent, die scheidsrechter ziet het toch niet. Balbezit voor Valencia. Zo, het is wel goed dat uh, Paulsen daartussen zit. En die speelt de bal meteen door naar voren richting Holmen. Holman heeft nog altijd balbezit. Wie loopt er mee? Uh, Martens krijgt de bal ook. Moet het spel verlegd worden naar de rechterkant. Gebeurt ook. Maar staat en Goepmoetsen de bal krijgt het op het punt van het strafschopgebied. hij met de voorzet, lukt niet. En dan gaat de bal over de zijlijn via een tegenstander. Nog AZ wel gooien, maar ja, het wil maar net niet. Dan denk je, een lekkere voorzet moet erin zitten. Nu dan misschien Goet-Musson. Bal naar uh, Holmen. Holmen naar Maher. Maher krijgt de bal niet bij Marcellus. Je moet Marcellus snel terug, want er staan toch weer wat mensen voorin. Maar Soldado krijgt de bal niet onder de tofere rollen. Paulsen pikt hem op. meter over de middenlijn. Paulsen aan de linkerkant uiteraard. 1-2 e met Martens lijkt wat aan de korte kant. Dan blijft Paulsen hangen met zijn been achter Paragam. Hij blijft niet alleen hangen achter het been, hij krijgt een vrije schop en blijft geblesseerd liggen. Die vrije schop gaat er komen, het geblesseerd liggen houdt gelukkig weer op. Want de Deen krabbelt weer overend en de vrije schop gaat al genomen worden, ik denk door Elm. Martens staat er ook bij me op, Dan nu weer weg. Geel gaat er ook komen, de eerste gele kaart van deze wedstrijd voor Baragam. Vrije, verre, eerlijke wedstrijd, kleine overtredentjes geweest, maar geen grote gemene dingen is een keer geel, dus voor de rechtsback van Valencia. 1-1 de stand, 63 minuten op de klok. Elm achter een vrije kop. Pausen voor het doel, Elpidoor voor het doel, Klapan voor het doel. En Koppers genoeg dus. De buitenspelval van Valencia gaat open. En dan besluit Elm, die nog even inhoudt, de bal maar terug te leggen op Sander. Die schept hem dan alsnog voor het doel. En dan kan als de keeper zijn doel uitkomt, de verre trap van de verdediger gewoon worden gevangen. Maar goed uitgegooid door de keeper, à la Gordon Banks... 1966, WK. Uh, dat was een uh, grote klasse, maar het levert niets op voor Valencia. Want de bal is alweer weer aan de andere kant bij Esteban terechtgekomen. Die uh, de bal meegeeft aan Maher. Maher kijkt om zich heen. Wie loopt er vrij? Ja, Moizander, maar die wordt uh, meteen uh, opgepakt. Dus speelt Maher de bal terug. Of uh, de bal terug richting uh, zijn keeper. Terwijl aan de zijkant er een eerste wissel, Jonas, gaat komen bij Valencia. Heeft uh, Martens aan de linkerkant de bal voor AZ? De linkerkant van het veld waar hij probeert zijn tegenstander door de benen te spelen. Dat lukt niet. Er komt steun via Baragan die de bal dan vervolgens toch weer inlevert bij Martens. En dan haalt Martens er nog een ingooi uit. Ook die bal ligt tegen de kornevlag aan. Is dit voor de Spanjaarden al het moment om te gaan wisselen? En Jonas in het... Te brengen. Dat doen inderdaad. En de man die eruit gaat is Peguli, de Algerijn. En dan komt deze Braziliaanse aanvaller. Spits, buiten spelen Want hij schijnt overal voet uit de voeten te kunnen. In de Brazilië bij Santos en Gremio gespeeld. Een jaar geleden naar Valencia gekomen. Hij is bijna recordhouder. Met het snelste Champions League doelpunt ooit. Weet je nog? Dit seizoen tegen Leverkusen. Na uiteindelijk gepaind 10,5 seconden scoorde hij. Maar dat was net niet snel genoeg, want dat record is nog altijd dus in handen van Makai. Met, wat was het, München Madrid, na 10 punt, nog wat, maar minder dan 10,5. Die man nou. komt er nu in dus. Laten we hopen dat hij niet weer zo snel scoort, want dan uh, vergeven we het hem niet. Van die Tegoli niet slecht overigens. Nee. Uh, maar Jonas zal er uh, ook wel één houtje van kunnen. Demorp is voor AZ nog altijd. Een metro vier bij de cornervlag aan de linkerkant van het veld. Elm vraagt om de bal en krijgt de bal ook. En uh, tikt de bal meteen naar Eltidore. Eltidore, hakje, mooi. Jammer dat Martens net niet uh, door kan lopen. Dan uh, was hij uh, heel gevaarlijk geworden. de moeizaam uitverdedigen. Wat heet, de is is alweer voor AZ via Maher. AZ lijkt een beetje over die uh, klap heen te zijn gekomen. Want het staat uh, nu allemaal zo'n beetje op de helft van Valencia. Als Marcellus de bal... Met uh, wat uh, horten en stoten terugkrijgt bij Moisander. Moisander Marcellus. En Marcellus draait uh, goed weg en speelt de bal naar Gudmundsson. Gudmundsson met uh, Mathieu tegenover zich. Geeft de bal terug aan Maher. Ook niet echt lekker. En dus uh, speelt Maher maar snel de bal naar Elm. En Elm gaat op zoek naar een opening. Andere tegenstander voorbij gelopen. Dan de bal meegegeven aan Goedmondsson. Die staat in het midden. De bal voor voeten Met een klein gelukje krijgt hij hiermee. En dan is Valencia in paniek, en paniek Dan wordt er een hoekkop weggegeven. Omdat ik denk Pablo Hernandez zich wat verkijkt op de komst. Plotseling daar de aanwezigheid van Brett Holman. Die de bal dus eigenlijk met een gelukje weer van een speler van Valencia meekrijgt. En dan denkt uh, Pablo Hernandez, nu moet ik toch mijn voeten tegenzetten. En doet hij dat. Wat ten koste dus van een hoekschop 66 minuten. 1-1 de stand. Vlak voor rust Holman. Schitterend doelpunt. Vlak naar rust Topal met de gelijkmaker. En de hoekschop van AZ kort genomen. Wordt dan nu door Elm toch nog uh, op een doel geschoten. Die keeper die moet boksen. Nadat die bal bijna binnen slaat, dan wordt hij opnieuw met het hoofd door Elm binnengebracht. Dan probeert Martens dat ook te doen. Komt hij voor de voeten van Ah, Die maait er volledig langsheen. Die staat op de rand van het strafgrond. Wie de bal weliswaar uit een moeilijke hoek. In één keer op dat doel vuren. Maar schamt hem meer dan dat hij schiet. Ja, dat heeft niet zoveel zin. Ja, hij had even het gevoel dat het een terugspeelbal was. Uh, ja, ja, hij raakt hem wel. En laat het dan over aan, uh, aan de keeper. Goed, hij keek nog even naar de herhaling. Maar Eltidoor had natuurlijk bal gewoon op het doel moeten vuren. Maar dat is nou net de makke. Van deze uh, spits. Het is een uh, aardige spits, maar geen wereldspits. Uh, nu is Valencia weer in balbezit. Over wereldspitsen uh, gesproken. Soldado heeft uh, de bal gekregen aan de rechterkant van het veld. Wat een beweging van Soldado. Het is dat Elm uh, goed staat uh, op te letten. Maar zoals hij tussen twee man eruit kwam, was ze uh, grote klasse. En liet zien dat dat een uh, hele echte grote spits is. Balbezit voor Martens. Uh, AZ komt eruit. Via Elm, Maar de bal gaat over de zijlijn en uh, mag AZ gaan gooien. De bal zit via Paulsen aan de linkerkant van het veld. Het publiek maakt maar eens wat lawaai. De hoop dat dan AZ de goede kant op kan duwen in deze interessante wedstrijd tegen Valencia. Waarbij je dan elke keer wel het gevoel hebt, ook al heeft AZ wel... Uh, zo nu en dan de bal, dan ligt hij ook wel op de helft van de tegenstander. Dat Valencia gevaarlijker is en ook makkelijker voetbal. Het is natuurlijk dus ook een uh, elftal. Dat hebben we natuurlijk dus dus al meermalen gezegd. Als je derde staat in Spanje, de best of de rest bent daar... Dan... Kun je van wat, en dat blijkt ook wel. Ook daar kunnen ze natuurlijk in Eindhoven over meepraten. Balbezit via de linkerkant voor Valencia. Nou loopt Mathieu door. Prachtig wordt die bal door Pablo Hernandez neergelegd. Mathieu gaat het niet binnen. Wat gaat hij doen? Schieten of terugleggen? Hij legt hem terug. Jonas die moet al schieten draaien, schieten draaien. En naast. Hele grote kans hoor voor Valencia. Want uh, de Braziliaan die eigenlijk net in het veld staat... krijgt de bal op een meter of 12, 13 van het doel. We staan er van AZ 2 in de weg. Dus een één keer schieten is niet echt een optie. Hij draait, komt dan met zijn rug naar het doel terecht moet nog een keer draaien, en nog een keer draaien. Misschien kan de bal wel tussen de verdedigers door, maar uiteindelijk een beetje naast de toe. Ja, Gertjan van Beek maakt zich heel boos op Goedemoedsson en Martens. Omdat die in zijn ogen te weinig uh, verdedigend werk verrichten. Waardoor mensen als uh, Jonas en uh, Mathieu, met name Mathieu in dit geval, uh, eigenlijk de man waar Goedemoedsson toch uh, rekening mee moet houden als hij uh, in, in de aanval gaat, deze uh, linksback. Die wordt te weinig door Goedmoetson in de gaten gehouden. Die gaat de bal weer de diepte in. Goeie bal weer. En is uh, Valencia in de avond. Maar daar zit Moisander tussen. En uh, via Maher probeert uh, Maher Moisander weer te bereiken. Maar dat lukt niet. De bal gaat over de zijlijn. En Alba heeft de bal snel gegooid en teruggekregen. En speelt hem dan weer naar voren. Costa opent naar de rechterkant van het veld. Dat is een goede bal naar Baragan. Die heeft heel veel ruimte om te komen. Baragan. Kiest voor de rechterkant, Soldado kiest positie, Soldado is daar, Jonas is daar en Jonas komt net niet bij de bal omdat hij door AZ wordt weggewerkt. Maar nou komt AZ langzaam maar zeker toch weer een beetje in de verdrukking. 20 minuten voor tijd, 1-1, nog altijd de stand, maar langzaam maar zeker wordt AZ weer een beetje fijn gedrukt en samengeknepen rond het eigen strafschopgebied. waar als Valencia even aanzet. Ook je ziet dat de technische vaardigheid van de ploeg zo hoog is dat ze er makkelijk doorheen snijden. Costa weer met een aardige actie nu op 20 meter van het doel, wil ook nog langs maar her. Geeft dan de bal mee naar Barakan aan de buitenkant. Die uh, dreigt en dreigt en dreigt. Geeft dan de bal mee aan Pablo Hernandez die hem wel of niet kan binnenhouden. Wel zegt de grensrechter, niet zegt de grensrechter. Als Soldado hem aanneemt op 4 meter van het doel gaat toch de vlag omhoog. En komt er een doeltrap voor Esteban. Maar Zet zal zich onder de druk uit moeten voetballen nu. Want anders wordt het 20 langer. En ik vrees ook vervelende minuten. Er is een wonder gebeurd. De bal was trouwens niet over de achterlijn. Maar de man die daar naast het doel staat. Die denkt, ik sta daar nou voor de 26e keer. En ik heb nog nooit iets gedaan. Dan laat ik nu maar ingrijpen. En die bal als achter. Beoordelen, want de grensrechter stak de vlag niet omhoog. Ook omdat iemand ervoor stond met zijn voet over de lijn. Nou, dat was in het voordeel van AZ. En AZ heeft niet lang het voordeel van balbezit. Als Meher toch goed werk levert en de bal herovert. En via Marcellus AZ in de aanval gaat. De dus niet richting Goedboetson is wat te hard. Gaat over de achterlijn. Goed gezien ook door Maar ja, dat is een uh, ervaren man en die hoef je niks te vertellen. Die gaat nu eens even de veters op zijn gemak strikken. Zegt tegen zijn keeper, doe maar rustig aan. Want 1-1 is, is natuurlijk een uitgangspositie waar je voor tekent als uitspelende ploeg. Na 70 minuten in deze wedstrijd AZ Valencia 1-1. Ik dacht ook dat ik alleen beloofd had om jouw veters strikken te leren. Ja. Mag. Je mag, ik... je hebt veel werk vandaag. Ja, maar hij kan het al volgens mij. <laughs> zit voor uh, Valencia. zo komt een bal weg. Die komt van de doelman Diego Alves. En dan kan de AZ gaan aanvallen weer. Holmen wil de bal ineens meegeven aan Eltidoor. Dat lukt niet. De bal rolt aan het stadsomgebied. En dan komt de Australië bijna zelf nog in de buurt. Maar uiteindelijk rolt die bal door in de handen van Diego Alves. Die dan de treiterig wacht. De bal voor zich neerlegt. Wacht tot Holmen komt en komt en komt. En dan komt hij een paar stappen. En dan pakt hij hem op. En dan gaat hij wat lopen met de bal. En daarmee is al wel aangegeven dat hoewel Valencia... ...nogmaals makkelijker voetbal en ook wel in de buurt is geweest van een extra goal. De ploeg natuurlijk ook dik tevreden zal zijn als die 1-1 zou blijven. Dat is ook een uitslag waarmee je thuis kan komen natuurlijk. De trap van de doelman wordt toch weer door AZ opgevangen. Wordt door Elm verlengd naar de linkerkant. Daar wil Elti door de bal ineens meenemen langs Ricardo Costa. Maar een sliding van de Portugees voorkomt dat. Het is een aardig tempo geweest deze wedstrijd tot nu toe. Opvallend dat er door AZ nog niet gewisseld is... En uh, dat zal vast nog wel een keer gaan gebeuren als Groep om de bal naar Marcellus geeft. Marcellus met de voorzet kan gekocht worden. Half door Eltidoor door gaat de bal richting Holmen. Maar wordt opgevangen door Palsen. Palsen met Holmen daar aan de linkerkant. Kunnen eventueel een 1-2 aan. Dat proberen ze ook. Maar Holmen krijgt de bal niet terug bij Palsen. Nu wel in tweede instantie. En Palsen in het strafschopgebied. Palsen een uh, uh, paar bewegingen. Palsen nog altijd in balbezit en probeert hem voor te geven. Maar via verdediger gaat de bal over de achterlijn. En dus een hoekschop voor AZ. Ja, AZ probeert het wel hoor. En een doelpuntje zou zeer wel zijn en heel goed uitkomen met het oog op de return volgende week. Misschien uit deze hoekschop waar Rasmus Elm zich weer voor gaat melden. Tudor is daar, Goedmondston is daar, Clavan is daar. De hoekschop van Elm komt in, De bal zoals altijd. En wordt dan ten te over het eigen doel gekopt door Mathieu bij de eerste paal Dan levert het dan opnieuw een hoekschop op voor AZ. Nou, zullen ze ongetwijfeld bij Valencia de videobeelden kennen en weten dat Elm al was het maar omdat hij het ook in het Europees verband is gedaan heeft. Dit in één keer kan. Alle hens aan dek bij Valencia. Komt weer De bal. Keeper stopt. Komt de bal voor de voeten van Vivi. Wilde schieten maar Her doet het ineens maar schiet de bal tegen de tegenstander op. Dan moet de bal via Martens vanaf de rechterkant opnieuw voor gaan komen. Die neemt de bal wel mee. Komt nu bij de cornervlag aan en wacht dan eigenlijk net zo lang totdat een van de tegenstanders op voet tegen de bal zet. Dan wil AZ graag een hoekschop, maar krijgt het een ingooi aan de rechterkant. En daar gaat Martens zichzelf mee uh, bemoeien. En gooit de bal naar Maher. Krijgt hem terug van Maher met links de voorzet. Dit ging Eltidoor. Eltidoor maakt wat uh, duwende bewegingen. Ja, gezien door uh, Rowan Atkinson. Mr. Bean zelf heeft uh, gefloten. En, uh, Oh nee, Martin Atkinson is het in uh, dit geval. Rowan Hersen is het. <laughs> Rowan Herse <Herzen laughs> en Martin Atkinson. <laughs> uh, die heeft gefloten en uh, heeft de bal mee ge uh, heeft, uh, gezien... dat uh, de keeper alvest de bal meegegeven heeft. En uh, Valencia weer in de avond gaat. Maar het uh, goede nieuws is dat uh, AZ alweer een aantal keren... in de buurt van uh, de keeper is geweest. En uh, zelfs gevaarlijk uh, kan zijn. En probeert de bal weer terug te krijgen. Krijgt het ook makkelijk, omdat... Onze grote vriend, de linksback, deze Jeremy Mathieu. De bal weer niet onder controle krijgt en direct Marcellus mag gooien. Dat doet een richting van Maher. Maher wil de bal verlengen. Dat lukt eigenlijk niet erg. Komt toch nog met een gelukje bij Elthidoor. Die staat nog wel op zijn eigen helft. Draait nu tussen twee tegenstanders in. Dat is hem te veel. Dan is hij de bal kwijt. Die komt voor de voeten van Delbert. Dan gaat de bal terug naar Ricardo Costa en heeft Valencia de... Schaapjes weer op het droge en wacht AZ weer af. 74 minuten, 1-1 de stand. Goals vlak voor Rust Holmen. Prachtig doelpunt. Vlak na Rust Topal met een prima kopbal. Hoog boven Marcellus uit in de verre hoek. Maar de goal van Holmen die was werkelijk fenomenaal. Bal voorbij de tweede paal. Met alle gevoel in de kruising bij de eerste paal weer gelegd uit een hoekschop. Prachtig doelpunt. Misschien wel even de mooiste die Holmen ooit gemaakt heeft. En in een kwartfinale van de Europa Cup kan je daarmee thuiskomen. Maar ja, AZ zou graag nog een goal hebben. Want met 1-1 afreizen naar Spanje, dat kan allemaal best. Maar met 2-1 zit je denk ik toch wat prettig in dat vliegtuig. Ja, nou, we hebben nog een ruim kwartier daarvoor. Voor AZ in ieder geval. En dan wel die ene van Valencia vasthouden. Dus het balbezit goed werk overigens van Maher. Balbezit voor Clavan. Die speelt de bal in de breedte en brengt daarmee Pauls in de problemen. Maar Pauls gaat maar weer eens lopen. Brengt de bal goed bij Altidor. Altidor geeft hem mee aan Holmen. Holmen in het strafschopgebied aan de linkerkant. Brengt de bal al terug. En dan lijkt het Hens. Het lijkt Hens ik erbij. Holmen appelleert er ook voor. En uh, wordt niet uh, gefloten door Atkinson. En ook de grensrechter en alle andere 26 scheidsrechters hebben het niet gezien. Dus zullen we er maar vanuit gaan dat ze het goed hebben gezien. Als de bal uitgetrapt wordt en opgevangen wordt door Clavan. Clavan achterin speelt de bal op Paulsen. Paulsen bal naar voren naar Holmen. Een mooie beweging, maar het veld is wat dat betreft net iets te klein voor Holmen. Want de bal hobbelt over de zijlijn in Boer voor Valencia. Zo, even naar de herhaling kijken van het moment of dat wel of geen strafschop was. Nou, nee, volgens mij uh, niet. Die krijgt wel een bal tegen zijn hand als hij hem al raakt. Maar kan, hij probeert zijn hand nog weg te trekken. Daar kan je niet zo heel veel aan doen. Um, bal rolt weer. AZ heeft de bal kwartiertje nog te gaan. Opening gezocht bij Koetmond Stotten maar niet gevonden. En AZ gaat wisselen en Benschop gaat in het elftal komen. Ik neem aan voor Eltidoor. Ja. ja, dat is inderdaad het geval. Dat kan ook niet mis, want Eltidoor behalve dan dat hij een strafstop had verdiend in de eerste helft. Misschien wel twee en als je het heel graag wil drie, maar toch tenminste één. Heeft hij denk ik toch te weinig gebracht vandaag. Hij krijgt nog wel een high five van uh, de trainer Gertje Verbeek. Maar Charlie is een bendschop. Goed dan fris als hij is in de laatste 14 minuten. Maar kijken of hij dan het verschil kan maken daarvoor in. Ook groot, ook sterk, snel. En wie weet heeft hij dan het uh, geluk als een konthangend zoals dat heet. Om dan deze wedstrijd nog in Altmaars voordeel te beslechten. Ook de tegenstander gaat wisselen trouwens. Pablo Piatti gaat komen voor Jeremy Mathieu. Een Argentijnse spits voor een. Uh... Verdediger. Hem hem Alba linksbek. Ja, Alba gaat dus uh, uh, een uh, linie naar achteren. En uh, Jeremy Mathieu dus uit. En nu is het uh, weer uitkijken geblazen. Want Valencia gaat in de aanval met Soldado. Soldado met Moisander. Moisander blijft goed kijken naar de bal. En uh, loopt uh, deze Soldado van de bal af. Moet Palsen voor opruimen zorgen. En doet dat uitstekend. Want brengt de bal bij Holmen. Holmen, bal er diepte in. De eerste bal bezit voor Benschop. Benschop terug op Holmen. Holmen uh, moet kijken. Uh, uitkijken ook. Maar dat doet hij niet. Want wordt van de bal afgelopen. En dan kan Pablo Hernandez de bal oppikken en speelt hem naar Costa. Costa rechterkant, daar zit Baragán tussen. Dan gaat de bal terug richting de keeper. Vanaf de middenlijn zo ongeveer, vandaar het gefluit van het publiek. Dan staat de klok op 77 minuten ruim. Staat er nog altijd de stand 1-1 bij. De stand die bereikt werd door goals van Holmen 1-0 en Topal 1-1. Dan heeft Baragán de bal aan zijn voeten. De plooit AZ terug op de eigen helft. Vanaf de rechterkant komen de Spanjaarden. De bal nu naar het centrum. Naar de centrale verdedigers. Aan de linkerkant is Alba dus nu de nieuwe linkervleugelverdediger. Die wil eigenlijk wel graag naar voren, maar wordt nu overgeslagen. De bal gaat in één keer diep. Wordt opgevangen door Pablo Piatti, de nieuwe man. Die met Jonas combineert. Ook al een inval. Dan gaat de bal naar de rechterkant. Baragan voorzet. Daar is Jonas. Daar is Jonas. Op de penalty stip. Maar die krijgt de bal niet snel genoeg onder controle om te kunnen vuren. De bal wordt uitverdedigd. Opnieuw opgevangen door Pablo Hernandez. Dan wordt de rand van het strafgebied van AZ door Elm weggekopt. En dan met een omhaal door Gudmundsson. Afgeleverd bij Benschop. Maar die staat nog op de eigen helft. Maar is in ieder geval blij dat AZ, zeker als die bal nu over de zijne gaat, even adem kan halen en weg is bij dat eigen doel. Want met name de twee invallers van Valencia, Piatti en Jonas waren gevaarlijk. Het is uh, uh, even wachten, een soort stilte voor de storm, terwijl.. Uh... De bal nu in de handen komt van Esteban en ik kijk naar nog wat mensen die aan het warm lopen zijn. Onder andere Valkenburg zie ik daar uh, lopen. En volgens mij is dat bij uh, Nalden en uh, Ruud Boeymans. De andere spits die nog uh, op de bank zit. Maar Paulsen heeft de bal aan de linkerkant. Paulsen geeft hem uh, mee uh, en dan moet de voorzet komen. Komt ja, doelpunt, doelpunt van Martens. En dit is een hele fijne hoor weer. Twaalf minuten nog te gaan. Maarten Martens, mooi overstapje. De voorzitter vanaf de linkerkant van Holmen. Het overstapje is daar. En Martens heeft hem voor het inlopen, maar doet dat uitstekend. Want de keeper is kansloos. En zo leidt AZ weer. 2-1 tegen Valencia. Mooie goal. Een doelpunt in het hoofdstuk, belangrijke goals. Want uh, dit kan het verschil tussen dag en nacht zijn. over een week in uh, Mestaya in Valencia. De avond van AZ is oogstrelend, hoor, wat opgezet door Paulsen vanaf de linkerkant. Gaat eigenlijk alles goed. Holmend loopt door, krijgt de bal mee, geeft een voorzet. Er is een overstapje van Benschop Die staat eigenlijk van net in het veld. Dan kan je als spits ook zeggen, ik probeer het maar, want ik wil zo graag. Maar heel goed en heel professioneel, denkt hij. Er staat er achter mij één die is beter. En staat er in ieder wat beter voor. Dat bedoel ik eigenlijk. En België klinkt omdat Martinstad het beslissende zetje geeft. En AZ in de slotfase van deze wedstrijd tegen Valencia op 2-1 schiet. Prachtige goals zien we dan van AZ in deze wedstrijd. Nu is het wel zaak om die twee in voorsprong waar je dan zo vol geknokt... Hebt die dan tot stand is gekomen 10 minuten voor tijd ook over de streep te trekken. Want dit moet je nu vasthouden. Um, en dan kun je echt, nou ja, niet met een gerust hart naar Valencia... maar dan kun je met een goed gevoel naar Valencia, toch? En wat maakt die Martens een belangrijke doelpunt? Zeg tegen Oudinezen, tegen Anderlecht en nu wel. weer. Ja. Ongelooflijk uh, belangrijk uh, deze kleine, maar zeer gedreven Belg... Nog spelen voor RKC Walken en Wijk. En nu eh, overigens eh, Bent van Book, maar nu dus eh, spelend bij AZ. En de 2-1. 80 minuten gespeeld. 2-1, AZ leidt. En balbezit voor Valencia. Ja, eh, simpel gezegd, Als je wint hier is er gelijk spel uit eh, voldoende. En eh, dat klinkt natuurlijk heel eenvoudig, maar zo eenvoudig is dat die balbezit eh, achterin voor Angel Delbert. Die speelt de bal naar voren. Een kleine overtreding gemaakt op de invaller... op Piatti, de Argentijn. En dan mag Valencia een vrije trap gaan nemen... halverwege de helft van AZ. Andere Argentijn achter de bal, Costa. En dat betekent dat er een, een trap gaat komen... in de richting van het Alkmaarse strafgroepgebied. waar zich nu 1, 2, 3 en nog een vierde... erbij Topal melden. Topal, de maker van de Spaanse goal. Dus de Turk die een duw krijgt nu van Benschop. Alsof hij zegt uh, weg daar. Tot de bal toch wel zijn richting. op Benschop wil wel koppen maar Komt eigenlijk niet naar koppen toe. Dan wordt de bal door Ricardo Costa, de Portugees En verdediging nog bijna gekopt. Ik denk zelfs helemaal. Maar die raakt de bal zo volkomen verkeerd. Dat hij heel ruim naast het doel van Estaban komt. En er een doeltrap gaat volgen voor AZ. Publiek weer goed gemutst. Ja, dat mag. Met nog maar een minuut of acht. Na die goal van Maarten Martens van zo even de voorsprong voor AZ, de hernieuwde voorsprong in deze wedstrijd. Het is uh, natuurlijk ook om geld te doen, hoe ver je komt. Uh, de afgelopen ronde leverde een half miljoen op aan eurotjes. Met aftrek van kosten hield AZ daar 500.000 euro, dus een half miljoen aan over. En mocht men de halve finale bereiken, dan levert dat 7 ton op met aftrek van kosten. En dat is voor een... Uh, uh, een, een club met een uh, begroting van 25 miljoen is dat toch uh, heel erg veel geld. Dus laten we hopen voor Toon Gerbrand en De Zijne dat dat lukt. Balbezit voor AZ via Elm. Speelt de bal naar voren richting Benschop. Benschop uh, maakt het uh, zijn tegenstander dermate moeilijk. Terwijl er een uh, blessure, zo lijkt het, bij Delbert is. Hij... Trekkenbeent een beetje, maar kan verder. En de trainer vraagt ook hoe is het nu met je. Maar het kan verder gaan. De inworp is voor AZ, voor Marcellus. Marcellus, die wat twijfelt, blijkt het. Naar wie moet ik gooien? Staat op de helft van de tegenstander. Gooit door de bal op de borst bij het penschop. Die probeert Maher aan te spelen. Dat lukt. Maher krijgt de bal niet tussen twee mensen mee. Dan neemt Valencia over. Dan komt er een snelle bal naar Soldado. Die wordt weggekopt door Moisande. Moisande. Bij de zeilen loopt Maher zijn tegenstander een beetje van de schok en loopt hij de bal de duckout in. Met de tegenstander erbij trouwens Piatti, daar komt een klein ruzietje ook nog. Piatti steekt nu zijn hand op naar Maher en zegt, wat doe jij nou? Maher zegt dat tegen de scheidsrechter, ja wat doe ik nou eigenlijk? Volgens mij valt het allemaal wel mee, dan moeten ze zich toch allebei even bij de scheidsrechter melden. Piatti, 22 jaar. Ja. Het is er weer zo eentje, die Piatti, die op 17e mocht deviteren in Argentinië. En toen meteen in de eerste wedstrijd dat hij meedeed als 17 jarige Jockey de beslissende goal maakte. Waardoor zijn ploeg toen met 2-1 won en helemaal omhoog werd geschreven. Nou kan hij echt wel wat, maar op zijn 22 e het toch nog niet helemaal tot bloei is gekomen. Maar het is een goede speler, deze Piatti-invaller aan de kant van Valencia. Dat uh, nog 7 minuten heeft. En AZ nog 7 minuten zal moeten stand houden, want AZ staat voor met 2-1. En wat een heerlijke sfeer trouwens hier in het stadion. Want uh, daar kunnen die uh, kaaskoppen, zoals ze liefkozend worden genoemd, ook in, door de UEFA. Als bijnaam van uh, AZ, de kaaskoppen. Maar een uh, groot feest hier in het stadion bij die 2-1-voorsprong tegen Valencia. Het is toch... Ja, men hoopte en wist eigenlijk niet goed wat je mocht verwachten van zo'n tegenstander. Uh, standhouden, daar was men al heel blij mee. Nou, uh, een voorsprong met nog zes minuten te gaan. Leuk voor AZ en AZ gaat in de aanval met Maher. Maher, bal afgepikt door Piatti, maar opgevangen door Martens. Goed gedaan, bal bezit naar Marcellus. Marcellus kijkt, loopt er iemand vrij. Ja, bent Schop in het stadsgebied, maar ik weet het dan goed Krijgt hem terug, speelt dan naar Maher. En Maher gaat voor het vervolg zorgen via El. Op PSV weten we dat uh, Valencia... Andere situatie overigens, maar toch in de slotfase blijkbaar kwetsbaar is. Want het was daar 4-0. En in de laatste minuten weet u nog, in de eerste wedstrijd maakt de PSV 2 goals. Wie weet, kan AZ nog een keer toeslaan. Dat wil het wel graag, heb ik de indruk. Met uh, Holmen aan de bal. Die legt een breed. Wenschop verlegt. Ah, het scheelt goed. Wat scheelt Die knal van Maier vanaf 20 meter. Die, die vanaf een meter of 20. Nou ja, echt op de buitenkant van zijn rechtervoet En eens pakt met een. Goede knal. Nou krijgt die bal om die reden is ook nog net wat effect mee. Terug naar binnen mee. En Die bal slaat nog bijna in de verre hoek binnen achter Diego Alves. Die nog wel een hand in de buurt van die bal heeft gekregen. Maar niet erbij. En tot zijn opluchting constateert dat hij nu een doeltrap mag gaan nemen. En dat er geen aftrap komt voor zijn ploeg. Want zo'n bal van Maher kan er ook maar zo in. Dan zou je helemaal feestelijk afscheid nemen van deze avond. Voorlopig is dat met 2-1 wel het geval, maar net wat minder. Sterker nog, daar komt Valencia. Soldado vanaf de rechterkant blijft op de beenbal, blijft binnenbal, komt voor. Jonas, niet met de bal. Oh. Uitverdedigen, heel slecht, uitverdedigen, heel slecht. Het loopt maar net goed af nadat er gelopen wordt met de bal in het eigen strafselgebied door AZ. En uiteindelijk toch de bal het strafselgebied weer verlaat. Zonder daarbij allereerst in het doel te zijn beland. Dat bevalt me wel. Ja, maar weer uitkijken. Piatti heeft de bal uh, goed werk van Holmen. Die uh, de bal even kwijtraakte, maar hem uh, heroverde en de bal richting goed moet zo geven. Kijk, Goedmoetson hem uh, aan de schoen. Jawel. En uh, geeft hem binnendoor aan Holmen. Holmen naar Maher. Wat een heerlijk schot was dat van Maher. Die hem nu doorgeeft aan uh, Holmen. Holmen moet hem doorgeven. Maar, en doet hij ook maar iets te laat. Goedmoetson was al gestart. Hield in. En toen werd de paas gegeven. En Goedmoetson die uh, zorgt ervoor dat het uh, geen achterbal is. Maar een inborp. Een meter bij de hoek uh, vandaan. En dat maakt het uh, moeilijk voor Valencia. Valencia mag gaan gooien. Moet dat echt uh, zeg maar, op de hoek doen van de grensrechter. En dat uh, gebeurt allemaal in de 86e minuut van deze wedstrijd. AZ gooit in de slotfase de beuken nog maar eens in. En als de trainer terwijl nu ook de bal wordt veroverd door AZ... bij de korte vlag van de tegenstander die probeert uit te verdedigen... als de trainer nog argumenten wil hebben waarop basis die van kan zeggen... kijk, wij zijn niet moe en wij kunnen gewoon uh, voetballen, dan heeft hij gelijk. En Maarten Martens zei het eigenlijk ook in een uh, gesprek met collega Rob Fleur... al voorafgaand aan dat dit duel. Dit soort wedstrijden geven ook energie. Van de kwartfinale van de Europa speel je ook niet eldertig En Dat geloof ik in het ook wel. Vergelijkend met een verliefdheid. Want ja, als je verliefd bent, dan kan er ineens ook alles. Dan ben je met leuke dingen bezig. Dan krijgt hij nog een geel. Dat lijkt me goed niet som. Denk Nee, ik? het is maar Herro. Maar her. oh, die is iets te fel geweest bij het opjagen van de tegenstander. En dat, uh, ja, ja. de herhaling laat dat duidelijk zien. Die kreeg op de tegenstander op. Verder is de tweede die op de bocht geslingerd wordt. En Valencia heeft de bal weer. Nou ja, mooie avond. 87 minuten. 2-1 de voorsprong voor AZ. Waarbij het voor AZ zaak lijkt dat ze nog graag een derde willen maken. Maar ik zou willen voorstellen dat het toch vooral zaak is om geen tweede van de tegenstander meer te slikken. Ik uh, heb toch wel diep respect uh, voor dit AZ hoor. Met uh, deze ploeg vooraf. Uh, was iedereen er toch van overtuigd dat uh, de ploeg te verzwakt was. Veel spelers kwijt dat die geen uh, rol van betekenis zouden kunnen spelen. Nou, halve finale beker uitgeschakeld door Heracles. Maar hier gewoon in de kwartfinale van de Europa League. Bovenaan staand in de eredivisie. Wat wil je nog meer? En uh, Benschop speelt de bal goed naar Marcellus. Marcellus moet er meteen pasen. Dat doet dat ook. Op Groepmoedzon. Groepmoedzon. Ah ja, ai. Ja, ja, Ik krijg hem niet mee. Dat is jammer. Terwijl Benschop uh, niet mee kon lopen omdat hij onderweg uh, aange werd, is dit eventjes heerlijk uitverdedigend werkmanieus van Alba die dus nu links weg speelt en de bal zomaar vanaf de linkerkant over de richterzijde uh, over de zijlijn uh, speelt. En bij dat uh, achterpietje dat ik net beschreef met Bentschop, die tegen de vlakte ging, is er een gele kaart gegeven aan Delbeer, de uh, centrale verdediger van Valencia. Hij krijgt dus een gele kaart. Koetmulson is uh, totaal op, heb ik de indruk. Hij is helemaal uh, klaar met deze wedstrijd. Die kan niet meer. Dat zal nog even moeten. Benschop, die nu probeert de tegenstanders te laten zien, dat ook wel doet, maar de bal pas na een overtreding heeft bemachtigd. Wordt dus teruggefloten. Die bevalt me in die paar minuten, dat hij speelt ja, een hoor. stuk beter dan Eltidoor. Want hij is namelijk veel beter aanspeelbaar. Eh, straalt veel meer overzicht uit. Als Benschop de bal heeft, dan voel je dat hij ziet waar de lopers zijn en waar de bal naartoe moet. Dat overstapje was een mooi voorbeeld. Maar daar wil ik het nog niet eens over hebben. Maar het is levendiger met hem. Ja, die bewegelijkheid is heerlijk om te zien Maar ja, hij daarvoor in. Maar hij heeft overzicht. En dat heeft Eltydorf, vind ik, een stuk minder. Dus dat is een uh, pluspunt. En dat zal Verbeek ook gezien hebben. Marcel is, bal naar voren. Maarten Martens, de maker van de tweede AZ. goal kan verlengen naar link op van het veld. Paulsen komt nog eens de klok na de laatste minuut. En AZ nog altijd op een 2-1 voorstond. En weer gaat Holmen de bal proberen voor te geven. Uitstekend werk, hoor. We praten gewoon over de 90e minuut in een loodzwaar seizoen. In een loodzware wedstrijd. En nog even een sprint in no-time van eigen helft naar voren. Paulsen en Holmen. De bal wordt diep ingegeven. En gewoon door heel hard te werken haalt Holmen er nog een hoekschap uit. Maar El zich natuurlijk voor gaat melden en dan is het levensgevaarlijk. Halve goal riepen we me vroeger op het pleintje en dat is bij Elm heel vaak het geval. Dan komt die bal voor het doel Oh, moeizaam verdedigd, uh, weer ten koste van een hoekschop. Maar uh, Elm die uh, doet dat toch heerlijk hoor. Ik verwacht dat zo gaat zien als je zo mooi een bal kunt snappen. Het mooie is dat die hoekschoppen die gaan zo in de richting van dat doel dat als die bewijspreker niet ingaat, krijg je een nieuwe hoekschop. Het ja. is altijd levensgevaarlijk. Want hier is de volgende van de Elm. Veel beweging in de doelbond. Clavanda naar de bal toe. Keeper stof weg. Bij de eerste paal krijgt bijna Clavanda die er al voorbij gelopen was, de bal toch nog mee. Maar dan wordt hij door Valencia toch weggetrapt. Op te door Mooi Die de bal dan nadat hij gekeken heeft weer aflevert aan de rechterkant. zo knappe bal hoor. Na Martens die pop de hak even aanneemt. En hem dan nog een keer hoog houdt ook. En dan langs de tegenstander gaat. Dat is Tino Costa die met een sliding aan de bal gaat. En daarmee AZ een nieuwe hoekstop geeft. Goeiedag. dag. Een goede paas op de hak aannemen, even nog een keer hoog houden. Daarmee zeg je tegen de tegenstander, jongens, het zal allemaal wel. Wij staan voor en wij zijn ook niet bang. Wat is dit team fit, hè? Ongelooflijk. Maarten Martens voor de hoekschop met het linkerbeen. Vanaf de rechterkant komt die bal richting de tweede paal. Keeper eruit, pakt de bal en nu uitkijken geblazen. Want uh, wordt hard gelopen door een aantal spelers. maar. De keeper weet nog geen vrije man te vinden. Vindt hij nu wel aan de rechterkant. Uh, wordt er uh, uh, gestoord door Wenschop. En gaat de wel helemaal naar de linkerkant. Naar Alba. Speelt de bal naar voren. Oh, Dirk Marcellus. Die schiet zichzelf aan. Dat is knap. De manier waarop hij dat doet. Dat is bijna Sirke Sarasani. Schiet de bal tegen zijn eigen hoofd. En ja, Sorry Dirk dat ik erop moet lachen. Maar het ziet er zo koddig uit. Uh, dat de bal wel uh, over de achterlijn is gegaan via Marcellus. En dit een hoekschop oplevert voor verleden. Ja. Nou, pas maar op, want Marcel is zich aftroepen bij de gelijkmaker van Topal. Ik kan toch sneu zijn als de weg van AZ ook aan de basis van de gelijkmaker in de extra tijd. Dat kan AZ er niet bij hebben. Hoekschop komt en wordt weggekopt door, ik denk, Elm. Of Klaffan is dat geweest, want die heeft geen idee waar die de bal naartoe werkt. Hij staat er samen met Maarten Martens. Een van de twee raakt de bal en dat levert dan... Valencia nieuw hoekschop op. Daar is Tino Costa weer. De Argentijn die een uitdraaiende bal verzorgt vanaf de linkerkant. Met de eerste paal neer ligt. Oh, die wordt maar net voor langsgekomen. Soldado. Die kan er maar net in ook. Aan de andere kant van het veld wordt die bal dan wel opgepakt door Jonas. Maar dan moet AZ de tegenstander onder druk zetten. Komt er nu ook massaal uit. Zodat de bal terug moet naar de keeper. Er staan er namelijk voor in vier buiten spel. En daarmee is AZ in ieder geval uit de zorgen. Nog uh, ruim een minuut te gaan, want drie minuten extra tijd zijn al uh, in te gaan. Dan is anderhalf minuut van voorbij. Holmen gaat er maar een keer. En daar staat Benschop, die heeft de bal onder controle. Benschop met Baragan tegenover zich. Benschop, ah jammer, Je kan er niet langskomen. En dan is er weer de tegenaanval van Valencia. Nu moet zelfs Benschop, die rent terug om zijn verdediging te helpen. Gaat de bal naar de rechterkant, naar Jonas. Jonas met de voorzet. Oeh, wordt een beetje aangeraakt door... Uh, Klavan, dat is maar goed ook. Want daardoor kan uh, Valencia niet in balbezit komen. En wordt de bal door Goephoekson naar voren uh, geramd. En is de allerlaatste minuut ingegaan. Is de stand 2-1 in het voordeel van AZ. Nog een halve minuut te gaan. Hou vol AZ. Valencia wil nog wel in de buurt komen van dat doel van Esteban. Wil nog wel eens proberen of daar nog een gelijkmaker te halen is. Piatti aangespeeld in nu duel met Marcellis. Piatti vanaf de linkerkant Dan komt op de voorzet. Via Marcellis gaat die bal over de achterlijn en opnieuw... Een hoekschot voor Valencia. En dat betekent dat de slotseconden van de wedstrijd die nu echt zijn aangebroken. Nog 20 seconden over van de drie minuten extra tijd. Nog knijp seconden blijken te zijn voor uh, AZ. Want daar komt dus weer een hoekschot. Tino Costa achter de bal. Het zou een ongelofelijke teleurstelling zijn als deze bal er nog in zou vliegen. bal komt en laat de bal los. Er wordt er geschoten. Vallend. Hey. Maar is er gefloten. Okay. Prima Overtreding gemaakt door de aanvallende partij. Die zich dan ook bij de scheidsrechter Dat heeft niet zoveel zin meer. als was Ricardo Costa die de overtreding maakte. En AZ mag een vrij schot nemen, want dat betekent ogenblikkelijk dat het er eigenlijk wel op zit ook. En dat AZ deze wedstrijd de stad winnen elite. 45e minuut, 1-0 Holmen. Gelijkmaker 5 minuten naar Rust Topal. En in de 79e minuut de winnaar van Maarten Martens. En met die stand gaan we volgende week donderdag naar Valencia. In Mestaya gaat AZ proberen die 2-1 voorsprong. ...te verdedigen, want AZ doet het heel knap. AZ wint, want Schijzer heeft gebloten in het Ava-stadion... ...voor Volhuis, door een prachtig doelpunt van Holmens... ...ook een heel mooi doelpunt van Martens daartussendoor. Dus totaal wint AZ, een wereldprestatie van Valencia met 2-1. En zo is het dus een uitstekend resultaat voor het Nederlandse voetbal... ...en met name voor AZ door te winnen... In deze wedstrijd tegen Valencia 2-1 uiteindelijk. En of het genoeg is, dat weten we volgende week donderdag rond deze tijd. Het zal lastig worden in Spanje, maar er is een behoorlijke uitgangspositie gecreëerd. Dan de daverende verrassing in de kwartfinale... bij de wedstrijd Schalke 04 tegen Atletic Bilbao. Schalke, de ploeg van onder meer Huntelaar en Stevens... verliest het maar liefst 4-2 in eigen huis. Atletico Madrid tegen Hannover 96-2-1 en Sporting Portugal tegen mentalist Garkov 2-1... waarvan ik van de laatste twee wedstrijden niet geheel weet of die afgelopen zijn. Maar zo was het een paar minuten in ieder geval voor het einde van de wedstrijd. Wat hebben we nog voor berichten? Bijvoorbeeld over waterpolen. De Nederlandse waterpolenvrouwen hebben op het toernooi... om de Kirishni Cup in Moskou gewonnen van gasland Rusland. Het werd 13-12. Gisteren won Oranje met 13-10 van China. En Nederland bereidt zich voor op het Olympisch kwalificatietoernooi in Italië... en lijkt dus in vorm. Hetzelfde geldt voor golfer Maarten Lafeber, want die is goed begonnen aan het Sicilië Open... dat tot de Europese Tour behoort. Hij ging op de baan in Verdura rond in 68 slagen, dus vier 400 par. En daarmee kwam hij na de eerste dag uit op de gedeelde 22 e plaats... op vier slagen van de leider Pieter Lorry uit Ierland. De andere drie Nederlanders, Sluiten, Remkes en Besseling, bleven ook onder par. En zo ben je na twee avonden... Champions League en Europa League voetbal, of drie avonden moet ik zeggen... tot de conclusie gekomen dat thuiswinnen absoluut heel lastig is... Vandaag in de wedstrijden van de Europa League ging het allemaal uiteindelijk toch een stuk beter voor drie ploegen. Atletico met Sporting Portugal en AZ deden het veel beter dan de ploegen in de Champions League die thuis speelden. Maar Schalke ging knal en knalhard onderuit. En wie had dat gedacht? Huub Stevens zal er ongetwijfeld hoofdpijn van hebben. Wij zeker niet. Want we zijn ontzettend enthousiast over datgene wat AZ, zowel in Nederland als op de Europese velden, presteert. Dit was. Deze avond met Langs de Lijn een heel klein beetje muziek, maar heel veel topsport. Direct uh, gaan we aandacht besteden aan het nieuws, uh, wat er vandaag zich allemaal afspeelt. Onder meer in Den Haag en Chris Keijne zal u daarin begeleiden in het Oog op Morgen. Ik vond het leuk om er weer te zijn. Wij zien elkaar zondag hopelijk bij Studio Voetbal en horen elkaar volgende week donderdag bij Langs de Lijn. Dag.